Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Een man die kokend hete olie over twee medewerkers van een AZC gooide... moet langer de cel in. In hoger beroep krijgt Tarek S. 14 jaar gevangenisstraf... terwijl dat eerder nog 12 jaar de cel was. Ook moet hij meer dan een ton aan schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. S gooide de hete olie in 2022 over de medewerkers heen... omdat hij te horen had gekregen dat hij naar een ander asielzoekerscentrum werd overgeplaatst. De twee slachtoffers liepen ernstige brandwonden op... en zullen de rest van hun leven littekens houden. Feest en rellen in Bangladesh nadat de premier is opgestapt en het land is uitgevlucht. In het Aziatische land waren al wekenlang protesten aan de gang van mensen die vinden dat ze steeds meer in een dictator veranderden. En het is bijzonder dat ze nu weg is, zegt mijn collega Davy Boerema. Dat is historisch, zij is de langzittende leider, vrouwelijke leider in de wereld. 15 jaar sluitend in Bangladesh, 20 jaar bij elkaar en um, zij regeert met harde hand al heel lang. Maar nu dus niet meer en waarschijnlijk is ze naar India gevlucht. De politie heeft tot nu toe één tip gekregen over een verkrachting in Hoorn afgelopen zaterdag. Toen werd op klaarlichte dag een vrouw van 31 seksueel misbruikt in een park. De politie wil niet zeggen of de tip nuttig was, maar is sowieso nog op zoek naar meer informatie. De vrijwilligersploeg in het Team NL-huis in Parijs ziet er dit jaar iets anders uit. Voor het eerst wordt de plek waar de spelers worden gehuldigd gerund door NOC NSF... en die wil allerlei verschillende mensen bij de Spelen betrekken. Zo werden dit jaar tientallen jongeren uit zogenoemde probleemwijken in Arnhem geselecteerd...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 Het weer. Vanmiddag een mix van zon en wolken bij een graad of 24. Morgen gaan we de zon nog vaker zien. Dan wordt het iets warmer met 25 tot 29 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Vooralsnog valt de vertraging mee in onze regio. Op de A10 rijdt het wat langzaam vanuit Watergaasmeer naar Knooppunt Koenplein. Eerst bij Knooppunt de Meer 5 minuten vertraging. En verderop een kleine 10 minuten vertraging tussen Amsterdam-West en Knooppunt Koenplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in Zierven.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 aan het begin van het uh, derde uur. Althans, voor de high freakers die uh, aan het luisteren zijn: Johnny Gill en uh, Rob You The Right Way. Nou, komt allemaal goed in het derde uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Wat hebben we weer een leuk derde uur, uh, Dolly? Met allerlei ja. dingen op het programma. Zoals... Ja, We gaan straks naar die vrolijke man bellen in Bekerij. Ja, dat is altijd naar leuk. Rendel Lawson. En die gaat ons weer van alles vertellen over wat er gaande is in de racewereld. En dit keer zijn er ook nog wat nare ontwikkelingen bij. Ja. Maar ik, ik ga er maar niet te diep op in, want ik weet er niet zoveel van. Ik denk dat Randall er veel meer van weet. Het was net dus... al even kort op het nieuws, maar ja. misschien dat Rendel er... Uh... Meer informatie over Ja, er is in Neurenberg iets fout gedaan. Ja, ja fout, en, ja. ja. Ja, nou... Ja, nou ja, ik bedoel, ja. Ja, het is uh, ernstig. Dus. Ernstig, ja. Het is een ernstige uh, ja. samenloop van omstandigheden geweest. En uh, nou, daar horen we straks dus meer over. En om kwart voor vijf gaan we natuurlijk weer een uh, schatje naar voren brengen... vanuit het uh, dierentehuis Kennemerland in Zandvoort. Deze zoekbaasje. Daar, uh, ja... Schatje. Ja? Oh, er zitten zulke lieve hondjes nog. Oh ja. Oh, schattig zijn ze. Ja. Maar uh, we hebben er eentje uitgepikt. We gaan het hebben over Frits, geloof ik, hè? Ja, Frits. Ja, ja? ja we gaan het hebben over Frits. Frits ja. komt langs rond uh, kwart voor vijf. Ja. En verder lekker heel veel autosport uh, in uh, dit uur. Hè? Het hoort dus bij het. Uh, een uh, lokale omroep uit de, uit de, uit de circuitplaats, uh, zeg maar. Ja. Niet ja, zomaar ja. een circuitplaats. 23 nee, augustus. Ik zeggen, oh, nee. je heb jij Brenner, trouwens uh, de brief alweer weer gehad van uh, de GPE organisatie met ja, ja, uh, ja, alle afsluiting en de routes? Ja, uh, ja, ja, ja, ja daar moet ja. je echt op gaan puzzelen hè, voordat je daar uit bent. Wat nou, er allemaal, ik, ik allemaal ga, allemaal ga er gebeurt. niet op puzzelen, want weet je wat het is? Als je je auto pakt en je gaat rijden, dan wijst het zich vanzelf. Ja, of je wordt tegengehouden, de dikke. Ja, ja je moet tot die hier niet verder. Ja, ik bedoel, je kan eigenlijk maar even... Geen route rijden. dus... Uh, ja. Ja, en ik, ik denk, ach, die, die, die paar dagen, dan uh, we komen er wel doorheen. Zeker. Ja, toch, en dan winnen. ga je ze een paar keer dagen nergens heen. Ik heb ja. vorig jaar ook gedaan, heb ik per van tevoren gezorgd dat ik uh, zoveel mogelijk boodschappen in huis ha uh, had. Uh, zodat ik, uh, ja, dat je je boodschappies gewoon uh, in je eigen buurtje in Noord kan halen. He, dat je dat niet uithoeft. Nee. Uh, gewoon genieten van de gezelligheid die al die mensen bij, naar, naar ons doorbrengen. En heel veel fietsen weer voor de deur uh, natuurlijk. Ja, bij jullie wel ja. bij ons. Niet, oh, bij niet, want, ik denk nee, bij uh, ons staan er hele waardevolle. <kst> ja, dat wou ik de zeggen. De ik de denk dat Eco is toch uitermate geschikt voor om daar uh, fietsenstallingen van te maken. Ja, dat hebben we ook het eerste jaar gehad. Maar ze hebben daar nu zaadjes geplant bij mij. Jij bent aan het mopperen Ik reed daar van de week langs. Ze vond het bij jullie nog mooi. Ten opzichte van wat er bij ons staat uh, op zo? die uh, middendingen. Ja. ja, Oh ja, dat wordt bij, bij jullie gedaan. jullie heb, hebben jullie nog wat bloeiende dingen. Maar ons nou, is af, het af, toe, alleen maar groen. Er is een sprietje ertussen. Af en En ik heb een brief daarover geschreven. Ja, ik heb ja. ook uh, toen uh, zo'n jaarformulier... Uh, konden mensen ideeën uh, indienen, ja, uh, ja. zeg maar. Daar ja. heb ik ook een bevestiging van gehad. Ja, we gaan er uh, mee aan de slag. Misschien uh, hoort u er nog wat van. Nou, ja, het is uh, weer een jaar verder in uh, niks natuurlijk. Nou ja, hè? ik vond gewoon. Het, het, het is bedoeld voor de bijen. Nou, ik snap dat de bijenstand, daar moeten we zoveel mogelijk voor doen om die bijenstand wat op een hoger niveau te krijgen. Want ja, die zijn hartstikke belangrijk in die biologische cirkel. Snap ik? Je ziet alleen bijna geen bij. Want er staan alleen maar gras, verdord gras. En er de, de, de bloeien bijna geen bloemen. Alleen in het voorjaar even met die narcistjes, dat pakt leuk. Voor de rest niet. Dus ik heb daarover geschreven: kunnen jullie dat, dat gras wat daar niet hoort, gewoon weghalen? Want het, het is een rotgezicht. De planten krijgen geen ruimte. Je ziet er geen enkele bij. Je nee. ziet er geen vlinder. Je ziet alleen er geen maar dikke, vieze, Je kan niet meer op die bankjes zitten. Want het zijn alleen maar vieze dikke torren. En, en, en allerlei vieze insecten die je meteen bespringen. Dus je kan ook niet meer genieten van buiten. En toen kreeg ik als antwoord, mooi, dan is ons project gelukt. Want het, we hebben gemikt op biodiversiteit. Ja, meen je dat? denk ik, ja, ja. Zo word je met een kluitje in het riet gestuurd. En ik ben zo boos geworden dat ik niet eens een antwoord terug kon geven. Weet je dat? Ja, ik moest uh, meteen nog denken als je dit verhaal vertelt over de Verlengde Hotstraat, Waar ze toen een project oh, hadden. met die zaadjes. Al die, al die zaadjes en dat al die, uh, al die ambtenaren en wethouders uh, ja. daar uh, stonden, stonden met het schepje. Stonden ze allemaal met hun randje met, de, handtje, met handtje, handtje, ja, ja. ja. En uh, dat, uh, ja, dat is ook zo gelukt. Hè? Daar, daar groeit het ook zo lekker uh, allemaal. Uh, ah, zullen we zeggen. Ja, joh, maar dan denk ik, als je nou even verder kijkt, ik reed van de week uh, bij Bloemendaal bij die sportvelden. En dan hebben ze de middenbermen hetzelfde gedaan als wat hier gedaan is op die bermen en zo. Ja. Alleen daar liep wel twee man het gras ertussen uit te plukken. En de, de uitgedroogde dingen. Dus dan blijft het mooi en dan krijgen die bloemen ook kans. Maar hier ze krijgen ze er niet meer naar om. Nee, van de weg hebben ze het wel bij jou op de rotonde gedaan. Ja, daar. ja die rotondeperken, daar, daar wordt steeds heel veel mensen op ingezet. Maar die, die perken voor de huis? Nee, dat, helemaal uh, niks. Zoek het maar uit. Ja. Ja, ik, vind het, ik vind het echt zonder en, en schandalig. En ik vind het jammer van, van, van het gemeenschapsgeld. Ik ben het daar helemaal mee eens. Twee inwoners die het eens zijn. Ik denk dat er zijn nog er wel vast meer. Ja, vast meer zijn ja. Maar het heeft we gaan, gaan een clubje gezien. oprichten. Ja, we hebben ja. een clubje opgericht. <laughs> met mensen met uh, lelijk gezicht. Ja. Je bent erbij. Dat, dat bedoel ik. <laughs> ja, ik snap het. Ja, ja. Nou, over uh, <laughs> de nee, ik zeg niks. Rendel, we komen zo meteen uh, bij jou. Uh, ja, ik ga na, je bellen. Naar deze plaat van de zoekmachine. Oh. Nee, nee. En dan, dan maak je een mooi plaatje. Hè? Lekker zonnige muziek zelf. Zo op de zaterdagmiddag. Hier oh, is nee. ja. nee, dus ja. het niet meer zo zonnig. Een beetje zeedamperig. Maar wel uh, lekker weer op zich. Even lekker opfrissen. Even lekker opfrissen. Zo is het maar net. Ik heb een hele koude Ja, ja, ja. ja. Oké, uh, <tied tied> <tied> <Ja. tied> okay, en dan is het kwart over vier geweest. Tijd om... En dan gaan we naar het uh, Entertainment uh, in het uh, theater van de autosport. Goedemiddag! Goedemiddag! Goedemiddag. Hey. Hey, dat, dat was zo'n muziekje. Dan moet je eigenlijk nu op de Amsterdamse gracht in een bootje staan. te zwingen, of niet, Ja, ja nou ja, ja, ja. Precies zo. muziek hier Strak, Strak inpakken dan, hè? He. Hey, oh, dat weet. is misschien wel voor ja. ons. Dat is misschien wel wat voor ons. Strak in de tijd met Nee, Ja, de zoekmachine, altijd leuk, joh, uh, Rendel. Moet het over kunnen. Ja, zeker. Dan wil ik jou even, even, even iets vragen. Wat vanmorgen had ik een uh, filmpje van uh, de A9, maar die duurde 10 seconden ongeveer. Uh... Oh, is het niet goed gegaan? Ah, nee, A9 live duurde 10 seconden en toen was ze ja. weg. Nee, dat is niet goed gegaan. Ik ben gewoon <laughs> nieuws aan het kletsen volgens mij. Oh, <laughs> oké, okay, nee, maar dan weet je, als je denkt van. Ik heb uh, weinig reacties gehad. Nee, dat is helemaal niet goed gegaan. Nee, ja, we hebben het lekker gehad uh, op de A9 gewoon weer over alle beslommeringen in de autosport en alles natuurlijk wat er allemaal aan de hand was. Dus uh, geen idee of het mis. Ik heb het niet teruggekeken. Ik kijk ze nooit terug zelf. Maar, uh, <laughs> dus dat gaat niet goed. Nee, oké. Okay, nee, nee, nee, nee. Maar bij deze, dan, dan weet je dat. Uh. Nou, okay, maar gelukkig ga je even later een, een gebak uitzending uh, live vanuit... Uh... Autopassion Beverwijk. Dus ja, uh... ja, met, met, met, met natuurlijk mensen uit het Brabantse die dan lekker allemaal gebak meenemen. En over allerlei dingetjes. Ja, een groot feest. Het is vandaag één heel groot stapelfeest geweest hier. Dus uh, uh, iedereen helemaal happy. Weer een hoop volwassen mannen als kleine kindertjes de deur uit. En dan ben ik helemaal happy. Ja. Dat is helemaal goed. Ja, ja, ik ja, vond hier echt uh, grote autootjes ook wel leuk om uh, te zien uh, bij jou Mooi, in je zaak. Ja. Mooi, hè? Die ja, de, ja die, zijn... die ene linker, uh, die, uh, die uh, vond ik wel heel mooi, uh, zeg maar. Die, uh, die, uh, die John Player Special, die Ja, nou ja, ja, precies. Ja, ja, ja. ja die, die is een mooi model, ja, en, ja, door een, echt een, een absolute topbouw gebouwd. En uh, ja, hij staat gewoon te koop, je, je, het is geen dingetje van 300 euro, zeg maar. Je moet hier uh, toch wel een 3.500 euro voor meenemen, dus het is ietsje meer. Maar dan heb je ook wel wat in je huiskamer staan, dat, waar je heel erg vrolijk van wordt, zullen we zeggen. Ja, het zijn leuke auto's. Ja, dat zijn echt heel leuke dingen, ja mooi. Oh, Mooi. Zeker weten, Rendel. Nou ja, op de autosport. Dat zijn mooie dingen waar we het nu net over hadden. Maar er gebeuren ook minder mooie dingen op het circuit in Duitsland, de Nürburgring. Ja, Nürburgring. Ja. Ja, ja. ja, iets met een persluchtfles die ontploft is, uh, s'avonds. Het is niet overdag gebeurd, maar s'avonds in de paddock. En iets voor van 22 gewonden, maar een aantal zwaar gewonden. Ja, jongens als een uh, fles van twee bar uit elkaar klapt, dat geeft rommel. En uh, Ook heel veel rommel ook. Dus uh, ik weet niet wat er gebeurd is, maar... Ja, dat zal wel een hele grote naast... Ja, uh, zeg maar, een, uh, er zal wel heel veel dingen daarna gekomen. De Duitse politie doet natuurlijk. Nu op het ik natuurlijk een inspectie daarvoor. Wat is er precies gebeurd? Uh, de wedstrijd morgen gaat wel gewoon door. Alleen het team waarbij het gebeurd is, uh, die zijn wel uit de wedstrijd gestapt. Want die zullen best wel een beetje geschrokken zijn. En uh, ja, dat, ja jongens op Pestlucht. We hebben natuurlijk zeker in uh, die moderne autosport heel veel met Pestlucht te maken. Maar, uh, voor de airjacks en de wielguns en dat soort dingen. Ja, als dan fles dan uh, is mee gebeurd. Uh, omgevallen of dat hij toch uh, misschien te oud is geweest. Want ik weet in de autosport wordt niet altijd met dat soort dingen met het nieuws materiaal gewerkt. Ja, dan klapt zo'n ding uit elkaar. Maar ja, wat er precies gebeurd is, uh, dat weten alleen de mensen daar. Maar het is uh, wel rommelig. Ja, ja, ja, ja, inderdaad. Uh, nou ja, ik schrok er wel van hoor, dat ik dat uh, hoorde. Ik denk, jeetje, hoe uh, kan het zo maar gebeuren, hè? Ja, maar ja, dat kan altijd gebeuren. Uh, ik weet niet, uh, hij, is, hij schijnt uit elkaar geklapt te zijn. Kijk, een pestelfles kan ook omvallen. Uh, en dan gaat de kop eraf en dan gaat hij er vandoor, zeg maar. Uh, 200 barrensje door een heel klein gaatje. Is toch wel een behoorlijke raket, hoor. Die kan echt heel erg hoog. Maar deze schijnt ontploft te zijn. Ja, dat betekent gewoon dat of zo'n fles uh, fabricagefout in ingezeten. Of het is een fles die al lang over zijn dus houdbaarheidsdatum was. Omdat ik weet dat in de autosport zeker ook in de wat goedkopere amateurautosport... Toen met dat soort dingen wel het materiaal wordt gewerkt. Wat heel ver over de keuringsdatum zijn. Maar ja, dat is allemaal speculaties. We weten het niet. Het is sowieso heel vervelend. We kunnen ook doden bij vallen. 200 bar wat uit elkaar klapt. Dat is een serieuze klap, kan ik je vertellen. Een Serieuze bom eigenlijk wel. Serieuze bom, ja. ja, Dat zijn geen leuke dingen. Dat wil je er allemaal niet bij hebben. Gewoon klaar. Nu is het overdag, of s'avonds gebeurt. Overdag zou er waarschijnlijk nog veel meer mensen... Dan ja, zijn denk dan ik. lopen er veel mensen. Ik denk dat er nu voornamelijk geen publiek meer bij was. Ik denk dat het nu mensen die gewoon daar allemaal werken. Dus er zijn allemaal monteurs en uh, de rijders en familieleden. Uh, en dat is vaak nog veel zuurder, omdat die mensen elkaar natuurlijk allemaal kennen. Dus uh, ja, uh, heel vervelend dit. Heel vervelend. Dat, dat wil je eigenlijk gewoon niet meemaken. More, uh, ongelukken in een paddock waar uiteindelijk het altijd heel erg gezellig is en een uh, uh, hoop feest is en uh, zeker s'avonds een uh, hoop lol met elkaar. Dan moet je dit er niet bij hebben. Dus nee, ja. Zou jij dan als uh, organisator uh, de race in dat weekend uh, door laten gaan? Ja, altijd, altijd wel. The show must go on, zeggen we dan. En uh, het is natuurlijk ook vaak wel uh, even naspraak met teams. Het team zelf heeft zich teruggetrokken. Die hebben zelf helemaal geen lasten van gehad. Want het gebeurde achter hun pitbox, heb ik begrepen. Uh, van de ging En die waren gewoon in de pit bezig. Maar die hebben zichzelf wel teruggetrokken. Maar zij zijn ook organisator van een paar andere wedstrijden dat weekend. En die gaan dus wel gewoon door. Dus uh, show must altijd go on. Het uh, is heel vervelend. Uh, er zijn, ja, we weten het niet. Er zijn natuurlijk best wel zwaar gewonden. Je weet niet dat het naast gaat worden, maar uh, nee, uh, uh, uiteindelijk gaat vaak wel uh, wedstrijden gaan gewoon door. Bro, uh, uh, dat dat dat gebeurt dan gewoon eenmaal. Bro, het, is, het hangt natuurlijk ook, je moet het ook zo zien. Er komen ook mensen van heel ver hè, naar die wedstrijden, er komen ook mensen, teams van heel ver. Ja, daar moet je toch even goed overleggen. Gaan we wel, gaan we niet? Er wordt vaak overlegd hè. Er wordt vaak even de teams bij elkaar geroepen. wat willen jullie? Als dan meerdere teams zeggen, nou we hebben hier geen zin meer in, dan wordt er ook niet gereden. Nee, maar uh, maakt hij nog uh, wel eens gebruik van uh, de Ring als circuit? Uh, Nee, toonlijk helemaal niet. Het grote probleem is dat we bijna met onze serie uh, uh, op de Noemboeging geen geluid kunnen krijgen. En uh, dat is heel moeilijk. Er zijn maar een paar evenementen waar dat ook mogelijk is. En daar komen we maar niet in. Dat zit een beetje vast met allemaal Duitse series. En uh, tussen Duitsers komen is heel erg moeilijk, kan ik je vertellen. <laughs> uh, dus ja, we komen daar helaas niet. Dus uh, ik ben er wel elk, elk jaar weer mee bezig. Maar ik heb gewoon geluid nodig. Dus, uh, en uh, vaak is de Noemboeging ook maar 100, uh, 100, of 100 decibel maximaal. Ja, wij zitten daar ver boven en dan heb je gewoon een heel groot probleem. Dan, dan, dan krijg je gewoon geen deelnemers. Dan heb je een heel klein stadveld en dan moet er heel veel geld bij. Dus dat wil je gewoon niet. Nee, dus dan, ja, dan, kies je, dan kies je daar niet voor. Nee, <laughs> niet precies. Voor. Dan moet je eh? tussen de Duitsers uh, inkomen en dat is uh, moeilijk. Datzelfde oh, dat geldt ja. natuurlijk ook voor uh, Mercedes en uh, dergelijke. Met, uh, de, de uh, uh, met de Mercedes en McLaren rijdt ook aan met een Mercedes-motor. Maar uh, ja, Mercedes wilde eerst uh, Max uh, Verstappen hebben, maar. Blijkbaar zou dat toch niet zo, zo zijn of zo? Of, uh... Ik ga het je heel erg zeggen, uh, we hebben het vandaag hierover over gehad. Ik durf er een hele goede fles wijn op te zetten, Max zit volgend jaar in de Mercedes. Ja? Ja, er is te veel rommel bij Red Bull Racing. En Mercedes duurt te lang voor het zijn nieuwe rijder aanwijzen. Terwijl ze die kansen natuurlijk al lang hebben gehad met Carlos Sainz. Die hadden ze gewoon natuurlijk makkelijk kunnen pakken, heel simpel. Die nu naar Williams gaat, naar Williams gaat. nou dat is gewoon via de achterdeur de Formule verlaten zeg ik dan maar. Ik snap niet waarom ze niet naast Russel hebben gezet. Dan hebben ze een ervaren rijden. En ook al. Ja, Russel is natuurlijk ook inmiddels ervaren. Maar dan hebben ze een gewoon goed team waar ze mee door kunnen bouwen. En dat hebben ze niet gedaan. Dan speelt hij op de achtergrond nog veel, veel, veel meer. Ik. Ik ben bijna 100% zeker dat Max volgend jaar in de Mercedes zit. Jee, yeah, dat zou wel nieuws zijn zeg. Ja, ja ongelooflijk. Dan gaan, dan gaan, dan gaan uh, ook te veel mensen nu bij Red Bull weg. Waarvan ik zeg van, hé, hey, die zijn de stabiliteit van het team. En dat, gaat, dat, dat team gaat gewoon in één keer uh, 100 punten achteruit zeg maar. Dus uh, ik, ik ben er bijna wel van overtuigd. Want ook Max laat het toonlijk echt zien dat hij het met de boel bij Red Bull gewoon niet eens is. Met zijn gekanker over de radio. Ook met uitspraken in de pers. Dat ik denk, jij hebt het helemaal niet naar je zin op het ogenblik. En, uh, en ja, dat is wel zo, die jongens weten natuurlijk al veel, veel meer wat er nog gaat gebeuren in de toekomst natuurlijk. Ja, dus, je ziet uh, uh, dat, uh, dat Mercedes toch wel uh, flink uh, weer aan het werk is om uh, meer naar voren te komen. En dat uh, zouden ze ook samen kunnen doen om uh, Max uh, binnen te vissen. Nou, en ze zitten er natuurlijk al bij. Hè. Kijk, even heel eerlijk, de formule 1 zit op het ogenblik. Super, super, super close bij elkaar. Sinds Red Bull natuurlijk eigenlijk een beetje uh, in, de, in de achteruit is gegaan. Want ze zijn natuurlijk eigenlijk een beetje op de rem getrapt bij met de ontwikkeling en alles. En de ontwikkeling die ze meenemen, ja, die werkt dus niet. Dus er is iets in die auto wat niet helemaal goed gaat. Uh, we hebben al verschillende bodyworks gezien. We hebben verschillende ondervloeren gezien. En Max kan toch ook op een spaarfrank, als je kon je het tempo gewoon niet bijhouden. Klaar. Uh, dan, dan, dan ga je in de achteruit. En, uh, en dan komen je goede de technische mensen ook nog een keer weg. Lopen. Ja, dan gaat het heel erg hard achteruit, natuurlijk. En uiteindelijk is de, de hoofdtechnische de technische afdeling, uh, die heeft toch wel gemerkt dat zo'n nieuwe is weg bij Red Bull Racing. En uh, eigenlijk ken ik het niet aan. Dus uh, uh, er speelt daar op echt enorm veel. De rest van de Formule 1 is sneller geworden. Mercedes is heel veel sneller. McLaren is natuurlijk echt uh, absoluut veel sneller. Ferrari vind ik op super slecht. Die, die gingen goed, maar die zitten er gewoon niet bij. Helemaal niet. Gewoon, nee. gewoon helemaal niet. Uh, maar Mercedes en ja, vooral, vooral McLaren hebben uh, grote stappen gemaakt. En uh, ja, dan, dan, dan wordt dat Formule 1 zo dichtbij dat eigenlijk, ja, kan op tomelijk, uh, die kunnen gewoon 6, 7 mensen kunnen gewoon makkelijk winnen. En dat zien we ook dit jaar. We hebben natuurlijk enorm veel uh, verschillende rijders gehad. Nu uh, zes uh, totaal. Ja, daar heb je uh, het al voor die, winnen van racers en niet van het kampioenschap, races, toch? Ja. Nee, nee kampio nou, kampioenschap. Uh, McLaren gaat echt hard vooruit, hè? En uh, Mercedes heeft, heeft een grote achterstand. Maar je ziet wel de afstand voor Red Bull. Hoor. die gaat natuurlijk voor de constructeurskampioenschap. Ja, zolang Checker nog steeds achteraan loopt, blijft rummelen. En Max uh, ook op die vijfde plek. Komt de rest natuurlijk wel steeds een stukje, een stapje dichterbij. Ja, oké, okay, voor team uh, wel. dat, dat sowieso? Team, ja. Maar voor en... de coureur, uh, Max, uh, ja, die is weer twee punten uitgelopen, natuurlijk. Ja, op Max Norris. Ja, het is gewoon de Massa dat gewoon iedere keer andere rijders binnen. En, uh, en Lander Norris het absoluut helemaal laat liggen op het ogenblik. En uh, die jongen die moet echt met een psychiater gaan praten, want die zit er gewoon helemaal doorheen. Ja. Uh, dus die heeft echt een mental coach nodig om gewoon bovenop te komen. Want eens wat ik van Lander hoor na afloop van de wedstrijd, ik heb weer een fout gemaakt. Ik denk, Surkol zal geen nooit wereldkampioen worden, klaar. Uh, dus uh, die jongen heeft een, een enorme mental coach nodig om er bovenop te komen. Uh, zolang Lendo achter Max blijft hobbelen, ja, heeft Max een muscle, want Hij heeft natuurlijk wel die grote puntenvoorsprong. Maar als de rest constant blijft winnen, dan slinkt het op een gegeven moment ook die, Dat slinkt een beetje. Maar hij heeft een mazzel dat hij in het begin van het jaar een enorme voorsprong heeft genomen. Ja, dat is zeker zo. En, uh, en Lendo laat het liggen. Uh, ja, en dan als we nou Hamilton uh, horen dat hij uh, de uitspraak heeft uh, gedaan van... Uh, Ik zie uh, titelkansen voor uh, Lendo Norris en... Uh, ja, het is wel een, een hele moeilijke uitdaging, maar het kan zeker gaan gebeuren, zegt Hamilton. Nou, Lendo heeft wel de auto onder de seconde waar hij het mee kan doen. Alleen hij doet het zelf niet. Dan heb je een probleem. Heel simpel. Uh, die auto, dat laat een Piastri ook zien, die kan het. Bro, die, die McLaren is op het super snel. Op verschillende squeeze, of het nou langzame technische banen zijn. of heel snel circuits. is die is McLaren serieus uh, snel. Maar Lando zit het gewoon te verklooien. Ja, dan word je nooit wereldkampioen. Hè. En dat is het voordeel van Max. Max wordt, Max wordt dit jaar wereldkampioen. Dat ja, dat geloof ik ook. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Want ook Lando het gewoon niet kan. en de rest staat er op de grote achterstand. Uh, dus ja, de, daar ben ik wel van overtuigd... dat hij dat gaat halen. Of Red Bull het kampioenschap... de constructeurs gaat winnen, daar ben ik nog niet zeker van. Nee, daar gaat McLaren vol voor. Dus, uh... daar McLaren vol voor. Dus, daar, en dat doet hun natuurlijk heel veel pijn... hè, uh, Red Bull Racing. Maar, uh, dat, dat gaat ze miljoenen schelen. Dat schelt heel veel bonus naar de monteurs. Die vinden het ook niet leuk. <laughs> Want dat extra vakantietje, dat gaat er niet in zitten. En ze hebben al zo weinig tijd om dat te doen, zeg maar. Dus uh, daar rommelt het totaal nu best wel heel erg. En... Uh, uh, Max, of Max op Tomic, ik merk het een beetje aan hem, en zo, uh, ook de, hoe die op Tomic erin zit. Ik denk niet dat die op Tomic gelukkig is binnen die Red Bull Racing wereld. En uh, dan zie ik Max gewoon een absoluut gewoon eind van het jaar zeggen. Jongens, en nu ga ik lekker Toto een to knuffel geven. En dan gaat hij van Duitsland een heel erg grote knuffel geven. En dan uh, gaat hij die kant op. Ja, dat ja, zou kunnen. Ja, kunnen Ongelooflijk. Ja, ja, als dat gaat gebeuren, krijgen we een gigantische ronde dan in de vuur. Ja, maar voor Max is het ook wel interessant. Want moet iedereen weer een nieuw petje hebben natuurlijk. Hè? Dus, ja, ja, ja. Uh, ja, ja, ja. Voor zijn merchandise. Ja, ja, ja. Voor zijn merchandise uh, is het wel lekker. Ja, kijk, en, en dan ga ik je vertellen, dan wordt het, uh, die, die, die Sanford Campri die natuurlijk ook gaat verdwijnen. Hè? Heel simpel. Maar Samford Campri die wordt dan niet helemaal oranje, maar die wordt helemaal zilver. Hè? Dan krijgen we helemaal zilver oh. te vinden. Ja, dan krijg je dat. Ja, nee, het is geen Hamilton dat zwart wordt. Maar, uh, nee. Nee, nee, nee, nee, nee. We gaan wel zien. wat het gaat. Ja, zo, idee, maar, zo, zo is dat. Maar er gebeurt, er gebeurt er op, ja, ja, de eerste volgende is natuurlijk uh, Zandvoort. Ja. En dan zegt uh, Mercedes: Van nou, wij nemen een uh, update uh, mee uh, van de vloer naar Zandvoort. En dat wordt heel interessant, uh, zeggen ze. Ja. Nou ja, je hebt gezien waar ze stonden in Spa. Ja. En, uh, dan denk, denk ik niet dat Max dit jaar uh, de kampioen van Nederland gaat winnen. Maar, uh, ik denk dat uh, Mercedes daar en ook uh, McLaren serieus hard gaan. En de Red Bull heeft dan toch wel op dat circuit, denk ik, gaan ze toch wel serieuze problemen krijgen. Of ze moeten wat toveren. Terwijl ze niks mogen toveren nu. Hè. Het officieel zijn ze op vakantie. Hè. De fabriek is dicht. Ja, en, ja, ja. Dus er kan niet zo heel veel getoverd worden. Uh, dan wordt er wel getoverd hoor. Maar het, officieel mag het niet. Uh, ik, denk, ik denk niet dat Max uh, dit jaar de Kamperee wint. En uh, dat is dan nou heel veel voor het Nederlandse publiek. Maar het is natuurlijk wel prachtig autosport dat we constant andere winnaars hebben. Ja, nou nee, ja, ik heb uh, van de week uh, gezien dat uh, Red Bull. Uh, de stratenrace in Assen gewonnen heeft, dus uh, ja, ja, ja. dan zal Mercedes het uh, waarschijnlijk uh, of McLaren <laughs> in uh, Zandvoort doen. Ja, trouwens, prachtig hè jongens. Jullie weten, Alad Kalf rijdt uh, dit weekend ook in zo'n 250 cc zeekart, hè. Oh ja, dat zei hij. Ja, ja, en toen zeiden ze dus tegenover van dat jij dat durft gewoon. Ja, uh, is nou, ik, ik, ik ga je vertellen, uh, ik, weet, ik, ik ken een aantal 250 zeekartrijders die uh, zijn niet heel erg geleerd. Die hebben geen hersens in hun kop en die gaan heel hard op een skelter met vier wieltjes uh, oppassen. En als je ziet hoe hard het gaat, dan gaat het vreselijk hard. Nou, ik, uh, ik heb begrepen dat Allard is in de eerste wedstrijd 32e geworden. Oké. Okay. Nou, dat, dat pleit voor hem, want hij heeft nog wel hersens tussen zijn ja, uh, uh, ja, inderdaad. Hij denkt dat. Uh, ja, ja hij uh, nou, Hij had hem op zijn bucketlist staan natuurlijk. Ja, en, uh... Dus de, eh, de eh, laatste rijder die binnenkomt krijgt ook een onderscheiding. Nou, maar dan ja, van intelligentie. <laughs> Olympische gedachten, zo <laughs> maar. Nou, ik heb daar ooit een keer bij de gt chicane gestaan aan de buitenkant. En daar kwamen die 250 50 Die gaan daar dan door dus zo'n chicane heen. Uh, jongens, uh, gewoon... Helemaal net gek. Gewoon gaat helemaal niet over. over. huis. Zo hard als dat gaat. Uh, ik heb de tijden even bekeken. Ik ga met mijn Renault Alpine toch serieus hard op as hoor. Ik rij zo'n uh, 1,54. Dat is voor een toerwagen hard. Deze jongens rijden 1,36 in een katje. Dat, dat zijn gewoon echt 3 tijden. Dat gaat echt zo hard die, die bron vliegen. Oh ja. joh, wat erg. En, en je zit maar een centimeter met je kont boven het asfalt hè. Dus. Ja, ik weet het niet. Echt comfortabel is het ook weer niet. Even een radio aanzetten, zo zit er ook niet in. Nee, nee, nee. Heel nee. En uh, als een broodvlieger onder je kaart doorgaat, dan heb je echt pijn in je kont, kan je vertellen. Dus uh, dat doet echt pijn, dus ja, nee, nee, niet mijn ding, niet mijn ding. En gelukkig heb ik gezien met een 32e plaats voor Allard ook niet zijn ding, zeg maar. Nee, oké, okay, maar hij heeft het wel gedaan. Hij krijgt een, ja, een, een trofee van uh, kalfsleer uh, gewoon nou, nou, waarschijnlijk. Nou, top. nou ja, weet je, ik vind het gewoon helemaal super. Dat, dat je uitgenodigd ervoor wordt, is wel helemaal geweldig toch? Zeker. Krachtig. Hij dus, heeft hem weer uh, gedaan, kalaf. Mooi man. Fink, Fink. Pink, fink, Zeker weten. <laughs> nou ja, wij gaan uh, op naar uh, Zandvoort. En als we ja. daar uh, nieuws over hebben... Nou, je hebt het waarschijnlijk wel gehoord. We hebben het niet voor elkaar gekregen... om in Zandvoort een uh, reuzenrad uh, aan te schaffen voor... Uh, ja, als... Uh, als evenementen rondom het circuit. Dus we hebben dit jaar geen reuzenratten in het Jij, dorp dan, je, hè? Dat is jammer weer gewoon. Ja. Dat jammer. Dat is wel prachtig. We maken er een kermis van voor die mensen. Maar we uh, doen dat een beetje. Dus, uh, maar hebben we daar wel een podium met muziek? Gaan we dat allemaal wel krijgen? Ja, we wel podiums we met muziek komen er wel. Maar ah, wel okay. op een bepaalde manier. Uh, ja, ja waar, waar ik weer verbaasd ben. En jullie, jullie zitten er wat dichterbij. Ik ben even de laatste keer een paar keer even op Zandvoort geweest. Wat er allemaal weer niet gebouwd wordt, jongens. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Jongen. Ik denk dat het heel asielzoekercentrum van het aardige, een keer in het hele grote gebouw kan neerzetten. Wat er neerzet, neergezet wordt. Ik vind het toch wel prachtig hoor. Dat het allemaal voor zo'n camprietje... allemaal weer neergezet wordt. En, ja, uh, mooi hè? Ja, gewoon een uh, compleet vet gebouw... wat er neer Ja, <laughs> ah, Weet je, dat, dat is ook het, het, het, echt het mooie. Dat, die tijd er aan vooraf. Hè. Ik, ik zit een... Ja vaak in mijn scootmobieltje. En dan ga ik zo uh, met de hond achter uh, Center Park langs. En ja. je ziet die het moet acht groeien. Die moet dan Dolly. Nee, die zit altijd op het oh, autootje. Oh, okay. Dat is een luie hond net als ik. Okay. Maar uh, dus met twee luie hondjes. Maar ja. je, ziet, je, ziet, je ziet het groeien. Elke, ja. elke keer dat je er weer langs gaat, zijn er weer dingen bijgekomen. Is het weer hoger? Is het weer groter? En dan ja. toch, hè, stiekem hè, dan krijg je zoveel trots in je hè? Dan denk je ze doen het. Verdorie, toch maar zo'n dorpie, hè? Ik voel me net zo gal hier, weet je wel. Nee, maar van, uh... dat, dat moet ik uh, ook heel erg wezen. Ik ben dan echt Amsterdammer, maar de mensen in Zandvoort mogen daar echt verrekte trots op zijn. Nou, en, en dat, dat zijn we ze ook, ook, hoor. Dat zijn ja. we ook. Weet je, er wordt echt ook. wat neergezet en uh, dat is gewoon fantastisch. En dan denk ik van, ja jongens, uh, gewoon heel simpel, wees hier zo trots op, wees blij dat die kampen hier er is volgens ons hebben we hem nog een keer. Daarna ja. zou die waarschijnlijk wel gaan verdwijnen voor een tijdje. Uh, het is toch wel gewoon dat je des zegt van uh, uh, uiteindelijk kan je heel veel zeggen over het circuit, maar ze hebben het wel geflikt. Ja. En, uh, en wat er dan neergezet wordt, ik weet hoeveel werk het is. Want ik kom, kom wel eens af en toe daar in, in de tuin en dan zie ik hoeveel mensen daarmee bezig zijn. Het is echt heel veel werk. En dan denk ik van ja, we mogen trots zijn. Weet je, we hebben uh, uh, goud op de Olympische Spelen, maar dit vind ik ook een gouden medaille waard. Klaar. Ja, wij ja. hebben van de week als bewoners hebben we een brief gekregen van de DGP-organisatie. Ja. Met uh, alle routers, hoe dat ingedeeld wordt. En uh, de eventuele parkeervakken die er dan nog zijn. En uh, wanneer wat afgesloten is. Nou, Als je dat moet organiseren, dan uh, moet je al een team hebben... wat een heel jaar daarmee bezig is, volgens mij, om dat voor elkaar te krijgen. Ik weet van een paar mensen achter de schermen en een paar mensen die ik goed ken. Omdat ik natuurlijk ook zelf uh, natuurlijk daar met de, met de race hier eens heen komt. Dat op het moment dat eigenlijk dat de kamp afgelopen is. Dat die maandag doen ze even niks en die dinsdag zijn ze alweer bezig met de volgende. Dus uh, zoveel druk staan. Er wordt al gelijk weer overlekt wat is misgegaan, wat is goed gaan, wat kunnen we verbeteren. Nee. Nou draaiboek staat er natuurlijk. Dat is ja. makkelijk hè. We zeggen ja. verschrikkelijk goed draaiboek. Ja. Uh, maar elk jaar wordt het draaiboek toch weer verbeterd. Ja. En ja. Ja. Uh, daarom vind ik het zo jammer van zijn reuzenrad. Het is toch prachtig als je vanuit bovenin ja. die kleine autootjes daar ziet rijden. Dus ja, ziet fantastisch. Je... Ik ja, heb trouwens uh, net even gekeken, Rendel... maar er zijn uh, in, in ons dorp in die periode... dat de Grand Prix is uh, drie plekken waar uh, muziekpodia staan. Nou. En dan hebben ze ook nog een aparte plek gecreëerd voor de kinderen. En voor de nou, kinderdisco. Toch helemaal geweldig? Ja, fantastisch. Nou, nou, nodig no, no, no, no, no, no, Taylor Swift uit. Dan weet je zeker dat je helemaal een feestje hebt. Ja, hè? nee, wij hebben Tina Martin <laughs> hebben we geregeld. Dus, uh, <laughs> ook goed, ook ja, goed. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja <laughs> zeker, ja. ja. Ja, en ja, er is dat... nog veel meer hoor, er is nog veel meer. Er is ook een, uh, een kleine kermis en, uh, bij het nou, Badhuisplein, dus dat komt ja, allemaal dat, wel dat, goed. Er is maar één ding waar je gewoon altijd, en uh, daar kan niemand bij rekening houden, Het enige wat je moet hopen is dat er lekker weer komt, en dat is altijd ja, goed. dat is het allemaal. Zeker, belangrijk. en we krijgen de grootste vlaggenparade ooit gedaan, hè? In, uh, waar dan ook, all over the world. Je weet, je weet wel, ja. verleden jaar hadden we op die uh, tribunes, zeg maar, langs de rechter. Ja. Eind had je al die mensen met die rood-wit-blauwe vlaggetjes. Ja. Ja. Dat gaan ze nu over het hele circuit tegelijkertijd doen... met die rood-wit-blauwe vlaggetjes. Nou, dan mag, uh, dan mag uh, Chris Gontanus als fotograaf ergens in een hele grote kaar gaan uh, zitten. Nee, en ik. dat moet je maar één keer even op de plaat neerzetten, zetten natuurlijk. Ja, en allemaal ja, tegelijkertijd dat... dan. Uh, in dat, uh... Ja, nou ja, top. Weet je, even heel eerlijk. Nederlanders weten een feestje van te maken. We hebben het dit jaar op de Red Bull Ring ook weer gezien. Het is natuurlijk wel een feestje. Klaar. En uh, zolang Max in die 1 rijdt, zal het feestje er nog zijn. Als Max ermee stopt, dan is het toch gelijk over, denk ik. Dat is alweer een beetje jammer. Want ik denk niet dat, uh, dat er dan nog weer uh, zoveel... Nederlanders daar uh, naartoe gaan. Ik verwacht uh, het ook niet. Nee, nee, nee dat verwacht nee. ik absoluut niet. Dus nee. zolang het nog kan, moet eigenlijk gewoon een heel voor de omgeving uh, daar mega van genieten. Nou, dat doen we ook, allemaal ook doen we dat gaan we ook. Het gewoon doen, toch? Ja, zeker weten. Nou, we ja, bereiden ga, ons voor... Ga, en... Volgend jaar met meisje in het voorprogramma komt voor de dubbel genieten. Ja, toch? Dan gaat het allemaal feest worden. Ja, nou ja, ja. Dat gaan we gewoon doen, toch? Ja. We gaan het helemaal zien. Dus, oké. Okay, nou, uh, volgende week... Ik wou zeggen volgend jaar. Ja, volgend vol, vol, jaar spreek we, ik weer. Nee, volgende ja. week spreek ik je weer. Ja, we gaan gewoon afwachten wat de volgende week uh, absoluut... Uh, hoe moet ik het zeggen? Wat de volgende week absoluut... Uh, uh, in de Formule 1 allemaal gebeurd, want er gaan heel veel wisselingen alweer plaatsvinden in die uh, vakantieperiode, dus... Uh, Daarom, uh, en wat, wat is er nou met Alcon? Uh, dus ze zijn bang dat ze die uh, niet uh, kunnen vervangen, of zo? Uh, hoorde nou, ik iets over? Al Alcon is gewoon bij Haas, dus die is klaar, en die gaat samen met Beerman, dus die heeft zijn plekje. Oké, okay, ik begreep het. Al kon er twee jaar contact Ja, maar getreken, bij, nee. bij Alpine kunnen ze me niet oh, uh, vervangen of zo. Nee, Alpine is natuurlijk een heel groot probleem. Want Gasly zit natuurlijk vast. Maar ja, wie ga je naast Gasly zetten? Uh, dat kan natuurlijk uh, die Jack Doen worden. Die natuurlijk al heel veel voor Alpine gereden heeft. Een jonge jongen. Maar wel eens met ervaring. Ja, er is niet heel veel mensen die daarheen kunnen gaan als we een beetje kijken. Uh, dus dat is nog best wel een beetje een probleem. Alpine zit... Nou, nou zit sowieso maakt niet zo uit iedereheid. Alpine heeft sowieso een probleem, hè. Want die auto doet het gewoon niet. Dus nee, Nee, zeker niet. Nou ja, misschien, we wensen ze heel veel succes op uh, Zandvoort. Alles ga ik solliciteren. Hey, nou, uh, oh, heb ja. misschien, uh, <laughs> hebben we misschien twee lossen in de 1. Wat ga je dan krijgen? Hey, ervaren, ervaren coureur meldt zich uh, bij Alpine. Hoe vind je die? <laughs> hey, heel simpel. 28 jaar ervaring. Ik zou het opnemen. Wie, ja, wie ook, heeft daar nou op zijn cv staan, Donnie? <laughs> nee, zo is het. <laughs> ik stem voor. Ja. Oké. Okay, Van mij mag klopt. het ook, uh, <laughs> Nee. Het ja, is, is een probleem. Kijk, ik ga natuurlijk al even kijken. 17 jaar in, in, in, in Alpine, hè, op, de, op de squeeze in Europa. Dus ik ken de banen. <laughs> Daarom. En de auto, de auto, de auto nog meer. Nou ja, en je bent heel snel in het team, zeg maar, opgenomen. Ja, en even heel, ja dat is sowieso, en heel simpel. Bij mij wordt, uh, met mij als rijder erbij, de auto nooit te dus Dat is altijd ook goed, dus dat is al de eerste punten die we gewonnen hebben. ja dus, uh, kijk, ik, ik, ik kom nooit onder dat gewicht uit hoor, dat gaat helemaal goed komen met rijden. Ja, ja, ja. ja, ja. Hé, hey, tot slot nog even een nieuwtje alleen voor jou. Jij als Amsterdammer. Heb ik ja. ook goed nieuws want Tina Martin? Die gaat dus uh, iedereen uh, van, met uh, voorzien van vlaggetjes, uh, zeg maar met een Amsterdamse medley, uh, zeg maar uh, opvrolijken uh, en uh, zorgen dat ze allemaal die vlaggetjes gelijk zwaaien. Dus ze hebben ze gekozen voor een Amsterdamse medley. Ja, nou, is dat uh, mooi of niet? Als entertainer moet je altijd een Amsterdammer kiezen. Dus dat is goed. <laughs> Tino met de Amsterdamse medley op het circuit. Nou, Tot helemaal goed. Helemaal goed. Oké, okay, Rendel, Dankjewel. Hè. Okay. Hoi, hoi. Heb je nog taart over of niet? Nee, op. Sorry. Op. Nou ja, daar kom ik ook niet langs. <laughs> Oké, okay, bij deze. Doei. Okay. <laughs> hoi. Dag.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 Naar een ja. lange Pieter report hoorde je deze van Radar. Michael Walden en de Define Emotions. Wat kan die man bijvoorbeeld daar in het theater van de autosport? Uh, toch, Zo, zo, zo, zo. Dat zo, zo. gaat maar door, maar mooie verhalen ja, ook. Ja, ja, zeker, ja, zeker weten zijn er we heel blij hij weet, hij weet waar hij over praat. Iedere ook week ook weer is het een feestje om naar hem te luisteren. Zo ja, rond ja. kwart over vier. <hijf> hebben we een best antwoord op zaterdag. Nou, uh, heb jij wel een heel braaf dier van de week. Want ja. hij zit al uh, tien minuten op je schoot uh, te wachten, dier Frits. Ja, ach gosh, ja, Frits, een tekkeltje van tien maanden. en uh, ja, Hij was bij zijn vorige baas te vaak alleen thuis en te lang. En ja, daarom zoekt hij nu een ander plekje. Want hij kan wel alleen thuis zijn, maar niet zo heel erg lang. En um, ja, zijn, zijn bijzonderheden zijn eigenlijk, het is een klein jachthondje, hè, een tekkeltje dus... En hij is geboren op 24 september 2023. Hij kan goed met kinderen omgaan. Uh, hij, niet bij, hij is niet op zijn gemak bij soortgenoten. Hij kan wel tegen honden, maar weer niet bij katten, want dan gaat hij achteraan. Uh, hij heeft ook geen speciale zorg nodig, dus gewoon een uh, makkelijk hondje om mee om te gaan verder. Hij is gecastreerd. Hij kan dus wel alleen thuis blijven, alleen niet te lang. Hij kan ook mee in de auto, is hij ook aangewend. Aan de lijn is hij ook keurig en braaf. Hij beheerst ook de basiscommando's. Hij is zindelijk. Hij is niet erg waakzaam, maar dat kan altijd nog groeien natuurlijk. Uh, hij is ongeveer tot 30 centimeter schofthoogte. En je, hij heeft niet veel vachtverzorging nodig. En hij kan nog niet zo goed loslopen. Uh, ja, Verder, hij, hij, hij doet graag spelletjes. Vooral uh, pak me dan als je kan, vindt hij prachtig om te spelen. Dus het is gewoon een lekker, vrolijke hondje. Een stoute puber die zijn grenzen aan het opzoeken is. En uh, waar je echt mooie avonturen mee kunt beleven. Hij zit op je te wachten bij het Kenemer Dieren te Huis. is ja. Frits. Laat hem niet te lang alleen, hè, want dan gaat hij wel even een beetje blaffen natuurlijk. Want uh, ja, dan wordt hij ongeduldig. Waar blijft de baas? Ja, dat is als hij te lang alleen blijft. Ja. En dat is natuurlijk wel iets voor de buren... Uh, waar je op een gegeven moment problemen mee gaat krijgen. Moet je, dus... je sowieso rekening mee ja, houden. Vandaar dat ik ook zeg... hij kan wel alleen zijn, maar niet te lang. Want nee. dan uh, gaat hij tekeer. En een huisje met een tuintje en een jacuzzi. En, uh, ja, dat zou maken. voor mij ook wel lekker zijn ja, hoog. ja Met een jacuzzi. <laughs> Zeker weten. <laughs> nou ja, we gaan nog een paar platen rijden. Dolly in een van die paar platen. Dat ja. is uh, het goede doel. Oh, gezellig, Ja, leuk. België, Leven op Pluto en... Uh, Oh, alles geprobeerd. Je kent, kent ja, alle eerder zo bekend. van uh, Henk heel. en Henk. Maar deze is wat minder bekend van, uh, van ze ja? geweest. En dat is uh, Hou van Mij. Maar wel een heel mooi nummer ook weer uit oh. de jaren tachtig. Hier is het goede Doel dus met Hou van Mij. Een singel die je waarschijnlijk al een hele tijd niet meer gehoord hebt. En daar hebben we nu verandering in gebracht. Nooit gehoord. Ik had er nog nooit van gehoord. Dat bedoel ik. Dus speciaal voor Dolly of voor andere mensen die er nog nooit van gehoord hadden. Houd van mij van het goede, leuke paard. uit de jaren tachtig Dolly. Ja, ja, ja. Toen was je toch ook op deze wereld of... Nou, nog lang niet. Nee hè, ah, ja, nee, natuurlijk je bent nog wel. een jonge, jonge god. Waar uh, had je het over, 1980? 1980. Toen was ik al moeder. Oh, ja, oh god. <laughs> nou, ja. Uh, <laughs> ik heb een hey. zoon van 44. Oh nee, dan ben je lekker onderweg. Ja, ja. Ik las trouwens ja. in het Haams Dagblad een heel, uh, heel interessante artikel. Dat is trouwens een van de meest gelezen artikelen in uh, die krant, het Haamse Dagblad ook op uh, internet te lezen. En het gaat over Zandvoort. ja En het is een reportage over de oude, ouderwetse strandtent... hier op Zandvoort. ja heb die, gaan, die gaan verdwijnen. En het worden allemaal hippe beachclubs. Ja, dat vinden ze. hè Zeggen Ja, ze. hippe ja. beachclub. En uh, dan word je gewoon aangesproken. Op een gegeven moment hebben ze dan ook geprobeerd. Gingen ze ergens op het strand zitten. He, stoeltjes voor de voor... voor, voor. Misschien dus een select zitten Ik kom zo meteen wel even iemand langs om de dus ja, stelling op te nemen. Ja. Krijgen ze door, en wat... Uh, Moet je met de code zeker. Wat, wat bent u hier aan het doen? Je kunt hier niet zomaar gaan zitten. Oh? Oh, echt? Werd je ja. dat gezegd? Ja. Oh, Nee, ja. je niet? Ja. Echt erg? Ja. Ja, ja, ja. ja. ja de, de dingen veranderen nou eenmaal. Hè. Ik bedoel, ik, ik zit me ook wel eens af te vragen. Dat, toevallig een paar weken geleden dacht ik eraan. Toen dacht ik, wat, wat, hoe zouden de mensen reageren als je gewoon weer een ouderwetse tent neerzet... met alleen broodjes ham, kaas of worst ja. en een, uh, twee soorten soep. Ik denk best en wel positief. Dat is, dat is het dan. En ja. een paar uh, gevulde koeken en roze koeken... Ja, ik denk uh, aan de tijd, zo oud ben ik ook weer niet. Maar van uh, Dorsman, uh, die een uh, strandpafioen had. Hè. Ja. De, de Camel Club had je toen uh, nog. Ja, uh, ja, ja, ja. En uh, je had, uh, nou, de, uh, hoe heet dat, uh, gebroeders familie uh, familiepaapen. Ja. Uh, heel veel papen ja, in ieder geval. Driehuizers, uh, uh, ook, uh, ja, ook het wat een het, ander. Wat koper. het van de week nog met mijn dochter over. Die werkt ook als kok op het strand. En de man ook. En mijn kleinzoon ook trouwens. maar. Die zei van, volgens mij is opa ermee begonnen met dat, uh, met dat exclusieve warm eten op het strand. Want dat was de eerste die een bistro op het strand oh, gebouwd een bistro, had. Ja. ja. En daar had toen nog nooit iemand van gehoord. En toen wees iedereen met zijn vinger naar, naar het voorhoofd van wie doet nou zoiets op het strand belachelijk. En, en nu zijn het eigenlijk allemaal restaurants, hè? Ja, ja, ja. ja. Maar de term bistro, dat komt niet meer voor, hoor. Dat, nee, dat, dat hoor je nergens dat, dat, meer. Nou, dat komt misschien wel weer. Het is zeg maar. <laughs> wij zijn ook nou, weggebonjourd. Hey, nee, oh. we hebben in de, in de Zeestraat de Local Bistro. Oh, kijk. Nou, dat, dat moet je echt eens een keer gaan eten. Kijk, kijk. Oh, dat Goed, ik niet dat zeggen, je, natuurlijk. Nee. Goed dat je mij uh, corrigeert, Dolly. Uh, ja, ja, ja. ja dus de uh, Local gewoon, Bistro uh, Zeestraat. Ja, ja, ja, ja. Die nou ja. ja, wij zijn ook weggebonjourd trouwens. Ja, Gaan plaatsmaken voor uh, de non-stop muziek van Fred Heij. Ja. Het interview ja. non-stop na vijf uur. En dan de ja. volgende keer zijn wij er weer. Volgende week, die week erop, dan uh, zit tegenover mij Thomas uh, Dion... En dan zitten we alweer op de Formule 1 weekend hè? Ja. Dus, ja nou, dat dan, dan zo zou ik wel. jou erg zien. September zien, denk ik. Eh, waarschijnlijk? Ja. ja. ja. Oké. Okay. Ja. Nou ja, tot dan. Dankjewel. Ja. Tenzij ik meegaat, circuit. Op, dat iedereen. is ook gezellig. Ja, dat kan ook natuurlijk. Laten we dat maar doen. Ja. <lacht> Gewoon met z'n allen naar het circuit. Of waar we zo dan ook dat. zitten. Toch? Ja. Zeker. En we, we nemen de luisteraars mee. Ja. Oh ja. ja. Dank jullie wel ik zet voor weer luisteren. het goede doel op, hè? Ja. Dat is helemaal niet de bedoeling. Dus uh, zullen we deze opzetten? Dat is beter. Nog een heel klein stukje kunnen we daarvan draaien.